6 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. We hebben op hun website een paginagroot pamflet gepubliceerd, gericht aan adverteerders van Geen Stijl en Dumpert. Daarin roepen meer dan 100 vrouwen uit de media en politiek bedrijven op geen zaken meer te doen met die website. Directe aanleiding is een oproep van Geen Stijl aan lezers om seksistische commentaren te geven op een foto van een Volkskrant journaliste. Het pamflet staat morgen ook in de Volkskrant en NRC zelf. De Rabobank sluit per direct zes pinautomaten in de Achterhoek. Ze staan op plaatsen waar omwonenden risico lopen als de automaat wordt opgeblazen. De bank noemt de aanhoudende golf van plofkraken de belangrijkste reden om de geldmachines weg te halen. Zo werd afgelopen week nog een Rabobankautomaat in Terborg opgeblazen. Drie voormalige presidenten van Zuid-Afrika nemen afstand van zittend president Suma. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat de democratie in het land een gevaar is...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 Het hier vanavond en vannacht droog, bij een graad of 7. Morgen eerst bewolkt, later geregeld zon. En met 15 tot 21 graden een stuk warmer. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Amper files in de Randstad. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam is het wel vastgelopen. Na een ongeluk tussen ik denk, het Raasdorp en de A10 West. Een kwartier vertraging inmiddels. De rijstrook is dicht. Rij om via de A4 en de A10. Dat kan ook nog eens filevrij. Op de A27 Utrecht Breda was een ongeluk. Bij de brug bij Gorkum. Het rijdt nog wat langzaam tussen Lexmond en Noorderloos. En bij Werkendam. Maar alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voor alle duidelijkheid, we hebben geen een nieuwe begintune voor uh, dit programma. Nee, het was een foutje. Wij zaten zo ja. over de vakantie te praten. Ja. Dat ik vergat om naar, de, naar onze mengtafel te gaan. Nee, ja, ja, dat je was dit? leuk hoor. Dus is vandaag een beetje de wet van Murphy. Je ja, zag ja, de paniek ja, ja, ja. in zijn ogen springen ja, en ja, zag je sprinten ja. joh. Geweldig. Ja, dan merk je dat ik toch nog hard kan lopen. Hè? Het was echt uh, een grote <laughs> stuifwolk. Ah, ja, maar dat is roos. Oh, dat was. Waarvan? Ik zei ook niet oh. van stof. Oh, ik denk dat van mijn aard. Nou, vertel eens wat. Ja, wou jij wat vertellen moet ik het doen? Nee, oké. Ga oh, ik mag het vertellen. Uh, ik ga een, een oproep doen eigenlijk. En dat doe ik eigenlijk voor uh, VIP Zandvoort. Dat zijn vrijwilligersinformatiepunt. Samen in Zandvoort maken we meer mogelijk. Eten voor grenzen. Over grenzen. Ontmoeten over grenzen. Pluspunt is op zoek naar vrijwilligers. Die willen meewerken aan een gezellige ontmoetingsavond... waar gekookt en gegeten zal worden... met de statushouders en inwoners van Zandvoort. Taken zullen zijn, helpen in de keuken... helpen met de afwasmachine bedienen en helpen opruimen. Het stimuleren van de Nederlandse taal en begrip te hebben... dat men deze taal nog niet helemaal onder de knie heeft, is belangrijk. Uiteraard blijft er een tijd genoeg over om zelf mee te eten... koffie te drinken en een gezellige avond te hebben. De avonden zullen op vrijdag plaatsvinden. Ben je tweemaal in de maand beschikbaar en past dit bij jou? Neem dan contact op met Hella Wanders. Info at vip-zandvoort.nl of telefoonnummer 023 57 40 330. Tegeltje. Tegeltje. Het is dus echt crisis als wijn op. Als de wijn op, fijn op is. is. Nou, ik zal je vertellen dat het gewoon bij mij mee. Dan <lacht> wijzen het net als de whisky op is. <lacht> op de luisteraar, die weet dat de muziek inmiddels gestart is. Ja, maar. Ik, wou, ja, ik al, wou nog even zeggen: dat is bij al, mij geen crisis. Al. Varianten op zet een kaart voor je raam vannacht. Hè? Ja, <laughs> ja, ja. Ja, een beetje wel hè. Oh, ja, kan jij Italiaans? Nee. Oh. Ja, eten. <laughs> ja, ik ook. Parliamo Italiano, een pok. Ja, jij kan hem wel, want jij sí. heeft een keer in die, die vrouw van de camping <laughs> vandaag gezegd. Ja, ja, ja, ja, ja. een, maar een niet vloeiend hoor, een poco. Zie. Um, ik, je schrijft mij iets onder oh, mijn neus en ik neem aan dat je het wil hebben over de Art Boulevard in Zandvoort. Is goed. Uh, dat uh, is tot 17 september. Um, wat wilde jij zeggen? Kort. Kort. De Kort. groentemaan zit eraan te komen. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, het is tot 17 uh, september. Vanaf medio april tot medio september kunnen de um, karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, hartenvlechters en. Ja, hartenvlechters, dat is helemaal wat. wat? Harenvlechters. Harenvlecht. masseurs, et cetera. Op een plek van 3 bij 2 meter hun kunstjes uitoefenen en verkopen. Goed, um, gezellig. Uh, gratis dus op de boulevard. Uh, heel veel leuks te bedenken de, deze zomer. Ja, wat zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man? Groenteman! Arme Hans. Ja, het was paniek weer. God. Ik, ben er, ik heb het vanavond niet hoor, God, echt niet. Jong, ik krijg het helemaal benauwd van jou. Nee, als dat ik moet je, je af en toe doen. in de stress schieten. Nee, nee, dat is Goed. Ja. Wat heb je vanavond? Nou, we hebben vandaag, hebben we, ik denk wel een hele lekkere. Het is een sla met kerry en mosterd. En wat heb je nodig voor vier personen? 1,25 kg kruimige aardappelen, zout en peper, 250 gram katenspek, 200 gram dopperten uit de diepvries. 3 eetlepels crème fraîche. 150 gram oude kaas in blokjes. 2 lepels currypoeder. 2 theelepels mosterd. 500 gram, nee, 200 gram veldsla uit een zak. 225 gram rucola. Dat zijn drie zakjes, zeggen ze. En drie lenteuitjes in ringjes. Stampoed! Ja, en zo gaan we het maken. Schilde aardappels, wassen en snijden in stukken van gelijke grootte.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 Roer de dopperten, de katerspek en de blokjes oude kaas erdoor. Laat de puree op laag vuur alroerend goed warm worden. Schep als laatste het kerrypoeder, de mosterd, de veldsla, de rucola en de lenteui erdoor. En laat de stamppot op laag vuur alroerend goed warm worden. Voeg dan smaak, zout en peper toe en serveer het meteen. Nou. En nou krijgen we... Nee, nee, nee, even, te, even wachten. <coughs> dan ga ik heel serieus aan. Ja. Ga nou eens helemaal naar het begin toe over die aardappels. 125 gram kramerige aardappelen. Ja, en wat doe je Schil Schilde aardappels wassen en snijden in stukjes van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water. Ja. En wat zout? Sinds wanneer koken we in koud water? Nee, dat, dat staat er. Echt. Ja, dat staat er, maar ik weet wel wat ze bedoelen. Dat kan, maar dan moet je dat niet. <coughs> Soms dan heb ik zoiets van joh. Het staat er. Huur het... alsjeblieft iemand die de, dat soort teksten kan eerzetten. Want... Ja, dat is waar. Ja, je moet in ieder geval de, de aardappels in een pan doen waar koud water in zit. En dan, en dan laat je dat ze brengen. koken. Breng je aan de kook en dan laat je ze gaan. Ja, als je niet op ben ik zo aan de kook. Rouw en haat. Ja. Jullie zullen zo door. Jongen. Ja, dat, dat is je vader, hoor. Die dat doet. Dat doe ik niet, hoor. Ja, ah, nee, nou, het... ik. heb dat kind nooit erkend, hè? Oh, oh, oh. <laughs> Ja, dat was zo'n gedoe met meerderjarige verklaren oh. en zo. Oh, <laughs> oh ja. <laughs> <laughs> nou, vertel eens even wat gaan we voor toetje krijgen. Daar <laughs> de uitzending gaan we wel belangen. <laughs> oh. Ja. Mag ik nou? Ja, nou mag jij. O, oh, zomaar. Ja. lang hoor. Ja, dat is door dus zijn uitaardse knuimelige aardappeltjes. Precies, kijk, ha. Cake. Wat gaan we? Cheesecake. Cheesecake? Ja. Yeah, wat is cake. dat? Uh, kaas. He? Kaas. Cheese. She, uh, uh, ik kan nog niet Engels oh, praten. Joh. Kaascake. Ja, dat is, nee, cake is niet. toch ook Engels? En de oh ja. Size. Dan is het kaastaart. Ja, Trusten. Kaastaart. Nou. Trusten. Maar is het met slagroom of zonder? Met vanille en aardbei. Oh, wat lekker. K kijk maar. Ja, zie hem. Leke, joh. Oh, dat ziet er mooi uit. Ik ga hem maar zelf maken. Ja, echt? Ja. En mag je helpen? Nee. Ook niet? Nee, ik mag nooit helpen, het wordt een zootje in de keuken. Ja, dat is waar. Dan ga je Rustig. Maar het, het is. Je Rust, maar is altijd bij je moeder een zootje in de keuken, alsjeblieft. Ja, doei. Oh, je wilde er nog wat zeggen? Ja, doei. Oh, doeg. Dag. Hé, hey, Hans, tegeltjes waar Ja. ja. Kijken we die meteen achteraan? Tegeltjeswijsheden. We hadden net het van die crisis. Hè? En de volgende is: alles wat omlaag gaat. Of wat omhoog gaat, sorry. Gaat ook weer naar omlaag. Behalve mijn gewicht. <laughs> nou, ik ken er eentje waar het gewicht recht naar beneden gaat. Uitzonderingen de regels. Ik nee, quizvraag. Oh, daar gaan we weer. Quizvraag. Ja. Uit ja. welke film? Deze film? De geen idee. Oh ja, daar staan ze boven op de trein. Uh, nou, ik, ik zie ze voor de me. Ja. De, de, de Danny De Vito. En hoe heet die langer jongen? Met die veel te brede smalle lippen. Uh, ja. Mick Jagger. Nee, oh. die had ook brede lippen. Nee, ik weet niet meer hoe die man heet. En dat uh, smalle wijfie. Vertel het. Is ze staan ik... boven op de trein in de film, maar ik weet de naam even niet meer. Ik heb Jewel, geen of Jewel of the Nile. Jewel of the Nile, Oh, ja. ja. Door wat erg dat ja, ik ook niet op de, de titel kwam. Ja, Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ga maar vertellen. Ja, ik heb, ik heb nog wat over pluspunten, want ik vind dat een, een hele goede organisatie. En daar wil ik toch wel wat over vertellen. Daar hebben ze yoga met meditatie. Alexandra Dremans is yoga. En neem je mee in de wereld van lichaam, geest en adem. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustig en evenwichtiger te worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning. Na de les wordt er een kwartiertje tijd besteed aan meditatie. Verlaag uw bloeddruk, verbeter uw nachtrust, verminder angsten, vergroot uw zelfvertrouwen, word creatiever en vrolijker. Voel meer balans. Er zijn vele goede redenen om te mediteren. Psychologische magazine. Van 8 mei tot en met 10 juli. Maandag van 7 tot kwart over 8. En van kwart voor 9 tot 10. En 12 mei tot 14 juli. Vrijdags van half 10 tot kwart voor 11. Is, is hij nou zij, yoga? Of yoga. Zij is of yoga? Is yoga. Ja. Nou ja, is, ja. Ja. Ja, Kruig, Kruif was voetballer, was voetbal. En dit is gewoon, zij is yoga. Nou, Kruif is gewoon voetballer. Nou ja, zij is dan yoga-docent. Ja. Ja. ja, kijk. Je nou, hebt heb oh, uh, een, een figuurtje in Star Wars die heet Yoda. Ja. Die is ook iets. Mm, Yoda. Yoda. Yoda. Yoda, I am, yes. Is dat? Ja? Ja. Ik kijk nog naar Star Wars. Ja, dat, ah, dat, dat, dat is wel... Ja is, ja, is dat het tekenfiguurtje of het echte? Nou, je hebt ook een tege, teken... Star Wars. Daar kijk ik wel eens naar. Dat vind ik wel leuk, die poppetje. Nou, uh, Star Wars is zo veel ontzettend futuritief, dus het, nou, er dat is de... niet ah. veel echt okay, aan, okay, hoor. Okay, <laughs> um, um, tegeltje. tegeltje. Tegeltje. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Betekent J. Kruif. <laughs> <laughs> Welke film? Jonge, jonge. Maar ik kijk nooit naar films. Nou, Je zit net een heel verhaal aan te nou, steken zou... dat je hem zo hilarisch vond. Ik vond die oh, film geweldig. Kom op. Is dat zo? Mm -hmm. Nee. We oh, die. Wat. die. Oh, ja, die met, met Dolly Parton. Die bedoel Nine ik. Nine to five. Ja, die. Ja, en ja, oh, komt die daar. Dat wist ik niet. Maar dat is een leuke film inderdaad. <laughs> Do Dolly Parton, ja. Nou, Wij hadden al gezegd, uh, Jannie, dus is er één om te noteren. Death Becomes Her. Die Is ook ontzettend. Het, leuk. Dat komt eerst. Ja. Pegeltje. Tegeltje. Tegeltje. Tegeltje. Ja. Oostwest, op je eigen wc zit je het best. I go. Westkust weerbericht. Het was op deze bevrijdingsdag over het algemeen bewolkt met af en toe wat zon. Het bleef overal droog en er waaide een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur werd niet hoger dan een graad of twaalf. Vanavond en komende nacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige oost- tot noordoostenwind dan zal de temperatuur dalen naar 8 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft lekker droog. De noordwestenwind waait over onverminderd matig tot vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een zeer aangename waarde van ongeveer 17 graden. Namorgen blijft het droog met geregeld zon. De wind waait uit het noorden... Later volgende week uit het noordoosten. En de temperatuur is met 12 tot 14 graden weer veel te laag voor de tijd van het jaar. Ja, ze dus moeten die noordenwind gewoon afschaffen. Ja. Eigenlijk wel, hè? Gewoon ja. een gigantisch windscherm neergooien. Ja. ja. Nou, blijkt wel wat. Alleen maar zuidenwind. Ja, maar ze, ze regelen van alles tegenwoordig. Van ja. Nederland overkoepelen. Ja. Is dat wat? Ja. En dan een aircootje aan. Gewoon, nou, dan regeringsbeleid. Nou, dat kan je onder de doom. Dat is ook niks. Nee, ja. nee gewoon ja. regeringsbeleid. Oh, oké. Okay. Wij verbieden noordoostenwind. Nou, Goed, muziek. Oh. Of heb je nog een tegeltje? Oh, hier is het? Tegeltje? tegeltje. Ja. ja. Wie zijn string niet op tijd laat zakken, zal zijn poep in tweeën hakken. Oh, ik dacht dat ik in tweeën hakken Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Ja, we hadden het over Moederdag. En op Moederdag worden er in Zandvoort... bij een heleboel uh, zaken... Worden er IT's worden er aangeboden. Ja, de ondernemers zijn lekker bezig. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja? ja. Oh. Ja, dat is, die dus moeder... Onder andere bij uh, Plasant en bij Rabbel en, en in de kerkstraat zit volgens mij nog eentje die dat doet. Ja. Ja, zijn er een maar de, er zijn een aantal uh, ja. ondernemers die daar inderdaad veel werk ja. van maken. Ja. Dus, dus, dus, dus alle dus, vaders nemen een trapje mee voor de en, high tea. Of zet je moeder in het zonnetje. Nou, dan moet je toch een takken en draaien hoor. Nou, dat weet je niet. Het kan best zonnig worden toch hoor. Het zou zonnig worden dit ja. weekend, dus oh, het kan okay. wel. Maar oh, is het van het ja. weekend aan is Moederdag? Nee, volgend weekend. Ja, ik wou zeggen. Wat wou je zeggen? Nou, het was van, dan ben ik te laat. Net moederdag. Nee hoor. Oh. Dus komend weekend. Ja. En nou, weekend. En anders is het, volgend jaar, het volgend jaar keer. weer. Ja, dat daar heb je ook weer gelijk. <laughs> elk jaar komt, dat komt elk jaar gewoon weer terug. Nou, ja. doe nog eens een wijsheidje. Oh, ja. een wijsheidje. Ja. Als de haan niet kraait voor het avondrood, dan gaat het regenen of de haan is dood. Ja, dat kan ook, ja. <laughs> Hup -hup -hup. vind ik weer zo'n bewijs dat je niet hoeft te kunnen zingen om een hit te scoren. Nee, dat is gewoon blaren. Ja. ja, maar wel leuk. Ja hoor, oh? ik hou er wel van. Ik hou niet zo van bleren, maar dit vind ik wel leuk. Ja. Toch? Ja, ja zeker. Het is leuk bleren. Ja, ook. Ja. Ja, ik, wou denken, ik ik kijk nu naar Facebook op het moment en we hadden het over een high tea met moederdag, maar ik zie er hier toch eentje achter de high tea zitten, dat wil je niet weten. Nee, met z'n tweeën. Hè? Met z'n tweeën. Ja, precies. En ze zien ze, we zien ze vanavond. ja. Helemaal oh, gezellig. Ik zal wel eens even vragen of het voor hun al moederdag was. <laughs> je ja, zal ze zelf horen burpsen, denk ik. <laughs> <laughs> want het is nogal een high tea. dus is echt een ja. hele stapel, joh. Ja, ja. Maar dat ziet er goed uit. Ja. Gezellig. Oh, wie vind je er goed uitzien? De high tea. Stapel. De high tea of degene de, die erachter zit? Nou, ik had het over de high tea. Dus ja, dat is dan waar. Daar heb je daar gelijk. Over. En voor de rest doen we daar geen uitspraak ja. over. Nee, nee dat is waar. Nee, oké. Okay. Daar waag ik me niet. oké. Okay. We zijn niet tegen iedereen zo als tegen jou. Nee, dat weet ik. <laughs> tegeltje. Ja. ja, kom maar op. Niet zo irritant als een tegeltje aan de wand. En <laughs> ja, die kan bij ons hangen. Out where the river broke. The bloodwood. And the desert oak. the time.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 van gerenommeerde talenten. Wij heten u welkom voor een mooie ontmoeting... met de hedendaagse Chinese kunst. Gallery Kunstbroeders, Chinese... komt, de hebben een weer, hè? Ze beginnen al te lachen bij de voorbaat, hè? De Chinese... ja, The Art is een kunstplatform... van rijkschippers en zijn liefde voor kunst in het algemeen... en Chinese kunst in het bijzonder. Graag met u deel ik tijdens de noostelling... in het Zandvoort Museum... En zoals ik al zei, u kan tot 7 mei kan u daar nog terecht. En het is natuurlijk het Zandvoortmuseum, de Zwaluweestraat nummer 1. En de kosten zijn 3 euro. Telefoonnummer 023 5740 280. En de website is www.zandvoortmuseum.nl. Nu neem ik het briefje van je over. Heb jij ja, ik enig... kan dat. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, daar, nee, daar ging het me niet om. Heb jij enig idee hoe vaak je het woordje kunst net in je mond hebt gehad? In zo'n heel klein stukje. Geen idee. Nee, dat dacht ik al. Hoe dat? Nou, dat was heel komisch, als je daarop gaat letten. Ja. Ja, erg ja dat, staat, op, dat, dat <laughs> staat daar natuurlijk. Ja, maar daar moest ik dus om lachen. Nee, ik dacht dat, dat je begon nee. lachen over dat ene woord, want nee, dat heb wacht. ik elke keer. We, We zouden je weten. nooit uit lachen, hand nou, Contemporary. Contemporary. Ja. Ik ken het wel. Ja. ja. Maar ja, daar moet ik even op vinden. Ja, dat maakt ja. toch niet uit. Chinese Contemporary Art nou, is het kunstplatform van Rijk Schipper. Nou, helemaal top. Mevrouw heet Schippers. Ik wil zeggen, dat is Jan Jannie Schippers. Sch, met, S. met een S. Ja, precies. Tegeltje. Tegeltje. Kom er nog met je tegels. Volgens mij is deze van Herman vinkers, maar hij staat hier op een tegeltje. Dus. Um, Wegens omstandigheden kan vanavond helaas de cursus met omgaan met teleurstellingen niet doorgaan. <lacht> De laatste tien minuutjes, Hans. Contempo, contemporary. Ik ja, hij moest nog even doorgaan zeggen. Doorgaan. Nee, ik want nog. ik heb nog iets over het circuit. Het Zandvoortse circuit. Uh, dat is een... Um, um, even kijken. Het Japfest. <laughs> het Japanse autosportfestival op het Zandvoortse circuit. En wel 7 mei. Dus komende zondag. Met recht mogen we dit het grootste Europese evenement noemen voor de liefhebbers van de Japanse sportieve auto.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 worden alle takken van deze wereld vertegenwoordigd? Locatie is zoals genoemd al: het Circuitantwoord. op de burgemeester van Alphenstraat, nummer 108. En dan alles op de website van hen te bekijken. Dat is op www.circuizantwoord.nl. Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken, voor ze. Ja, dat hoop ik. Even. Rij jij niet ja. een uh, Japans? Nee, ik rij een Koreaan. Oh, een Koreaan. Ja. Oh, die mogen niet meedoen. Nee, die vind ik ook Koreaanstaal. Ja, goed. Ja. Tegeltje. Ja, precies. Ja, ik was te snel. Ja, ja Een ja. tegeltje. We op, op beginnen opnieuw. Je had nog even wat. Uh... Een tegeltje. een tegeltje. Ja, een tegeltje. Kom ik dan. ben de baas in huis? En ik heb toestemming van mijn vrouw om dat te zeggen. <acht> <Gunst>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 right on us. Een paar minuten weer, Hans. Ja, het gaat snel. Gebruik, gaat snel, gebruik nee. hem wel. De tijd gaat snel. Gebruik hem wel. Tijd gaat helemaal niet de tijd snel. De loop gaat nog steeds hetzelfde, hoor. Het nou, gaat niet Dan, sneller, dan, dan lijkt het als je ouder wordt dat de tijd sneller ah, gaat, kijk, zo nou, zijn omdat we je er. dingen niet meer bij kan houden. <laughs> <Zo> ongeveer hetzelfde. <laughs> ja. Had jij verder nog nee. wat nieuwtjes, nee, nee, maar nee, eigenlijk nee. niet. Nou, dan houden we het bij de tegeltjes. Nee. De tegeltjes, oké. Okay. Ja. De BH's. Uh, waren 10 euro en gaan naar 15 euro. De slipjes gaan van 15 euro naar 10 euro. De lakens gaan van 10 euro naar 15 euro. En zijn nu 25 euro. Conclusie. De BH's gaan omhoog, de slipjes naar beneden en de lakens op en neer. Ja, dat is, waar, ja. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja. Top, ja. Ja. Ik heb ook nog een tegeltje. Mag dat? Tot? Ja, voor mij wel. Ik had er ook een gevonden. En daar stond op, ik had daar straks de drang om het hele huis eens flink te poetsen. Ik ben maar rustig op de bank gaan liggen. En ik heb gewacht tot het nare gevoel weer weg was. we mogen iedereen een goed weekend wezen. We gaan een goed weekend te komen. Mooi weer. Heb ik begrepen. toch? Ja, zeker. Ja. Ja. ja dus. maar, wel, maar wel met die noordoostwind, hè? Ja, dat wel. Ja, maar goed. Weet je, als het goed is blijft het droog. Dus dan hebben we al heel wat gewonnen, toch? En wie het kleine niet heert, is het grote niet heer. Kijk eens, nog Kijk. een tegelwijsheid. Mam, mam, mam, mam. Wat een lekker broer op. Kijk, daar bedoel ik, hè? <laughs> Maar uh, ik wens iedereen een goed weekend. Ja, heel goed weekend. En, volgende uh, week zijn we er gewoon weer, hè? Ja, donderdag en vrijdag. Ja. Nou, ja, ben jij de donderdag? -lidant? Nee, ik niet. Nee, nou, nee maar wel ik vrijdag. Ik ben de vrijdag weer. Ja, en, ja. en wij zijn donderdag. En wij zijn de donderdag. En donderdag. je volgende dus, uh, week en een heel fijn weekend vandaag. Ja. Nou. ja, als je andere dingen te doen hebt. Heb nu de tijd om te plannen voor donderdag en vrijdag. Ja. <laughs> ja? Goed weekend. Dag allemaal. Doei. happy days. Tuesday,